Maar natuurlijk, u bent hier toch in uw eigen zaak. Oei, oh, oui, oei, c'est privé. Eh... Met al dat volk hier. Oh ja, ja. Uh, uh, meneer Vroban uh, wil even telefoneren, mensen, uh, privé. Ja, natuurlijk. Uh... Oh, wat ik u nog wel vragen, meneer. Naast in het atelier zijn er hier beneden nog kamers. Uh, oui, là bas, un petit départ. Uh, enfin, dat was de bedoeling, maar. Ik heb er voor mezelf een kleine sal de séjour van gemaakt... om eens uit te blazen. Hoe komt, Mogen we daar eens gaan kijken? Oei, oh, oei, oh, oh. Allez-y, allez-y. Uh, maar ik verwittig u, het is niet groot, hè? Dank u. Uh, meneer Van In, komt u mee? Een sal de séjour noemt, vrouw Mandat... Een kruiphol zonder raam, met één pierenlicht. Twee stappen en rond. Ja, en toch heeft hij een salontafeltje, een driezitter en een koelkast in gekregen. Hij zal hier toch geen klanten ontvangen, zeker? Nee, voor een dutje tijdens de middagpauze waarschijnlijk. Oh ja, hij zei toch zoiets. En dan eens bij te tanken, kijk eens op die koelkast. Een lege fleschampieteren. Wat? Een envelop. Staat er iets op? Ik kan het verdomme niet lezen. Waar is die lamp? Hier, hier, hier. Kunt u eens wat bijlichten? Ja. Voor Vroman? Ja, enfin, waarschijnlijk. Oeh.